Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De Algerijnse terroristenleider Bel Mokhtar zou zijn omgekomen... bij een Amerikaanse luchtaanval in Libië. Zijn dood wordt gemeld door de internationaal erkende regering in Libië... en ook het Pentagon heeft bevestigd dat Bel Mokhtar het doelwit is. Er wordt nu nog onderzocht of hij ook echt om het leven is gekomen. Een Libiër die nauwe banden heeft met de terroristen... zegt dat Bel Mokhtar de aanval heeft overleefd. De terroristenleider was onder meer het brein achter een aanval op een Algerijns gascomplex twee jaar geleden. Tientallen mensen kwamen toen om het leven en honderden buitenlandse werknemers werden gegijzeld. KPN gaat zelf tv-programma's maken. Het telecombedrijf zegt dat er wordt gewerkt aan een tv-serie... over Europese politiek met de titel Brussel. De serie wordt geschreven door Leon de Winter... en moet in de tweede helft van volgend jaar klaar zijn. KPN verzorgt van oudsher telefoon- en internetverbindingen... maar wil de strategie verbreden. Er wordt gewerkt aan een eigen tv-dienst die Play gaat heten. Daar kunnen gebruikers straks films en series bekijken... zoals nu bijvoorbeeld bij Netflix. Voor de vijfde maand op rij hebben winkels meer verkocht. Zo'n 2,6 meer dan een jaar geleden. Ook de omzet steeg met 1,5 procent, meldt het CBS. Meubelzaken doen het erg goed, net als drogisterijen. Elektronicazaken daarentegen profiteren nog niet van de aantrekkende economie. Daar daalde de omzet met bijna 9,5 Bij winkels met huishoudelijke artikelen daalde de omzet met ruim 8 procent. Burgemeester Snijders van Haarlem denkt niet dat zijn auto vannacht in brand is gestoken. omdat hij burgemeester is. En gaat er niet vanuit dat de brandstichter bewust zijn auto uitkoos. zegt hij tegen RTV Noord-Holland. Vannacht brandde de auto van de burgemeester helemaal uit. En de politie doet onderzoek naar de brand. Het weer geregeld zon. Het blijft droog. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen geregeld zon. En het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de randstad is het langzaam rijden op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Moordrecht 5 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen die stilstaat op de rechte rijstrook. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot half 12. Tot zover de verkeersinformatie.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 You. <laughs>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 I'm, I'm new and finding the sound. Don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging. Don't no, want you by my side. Me, I'm a wreck cause all alone. alone feels right. Well, I'm digging. Need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeding the rush. I dig for that. To Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack at Marilyn with me. Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to attack at Marilyn with me. I'm digging, I'm digging it out. I dig, dig, dig, digging it out.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 Hemel, een klein beetje open. Sterren, je laatste verbleken met je ogen die altijd stralen. Jij kan de zon laten schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen. En als je lacht, lacht heel de wereld.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 kun verdwijnen en als je lacht lacht Je bent een droom die naast me leert. Je kijkt maar en let je aan. Eén keer in de zon wil ik komen dromen. Aan. Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort. Dragon! See that That's, That's I'm old garage Hey, Sicilina, You fly. Drive me crazy you na -no, na -no. Hey, Sicilina, You fly. Drive me crazy na -no, na -no. extra sexy like you. And make me wanna say hi Shake it, shake it on No Now you're wicked to rot it now Lie Gotta like the way how you Flow Every time you're passing me Bye Now you're wiggly jiggly and oh, And you're wicked to rot it now Lie. het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Vresde mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Frans. op de hakken en ik. Ik zeg ik zeg amour. Moi, ma je bent prabel. Een, een Je bent prabel. Een Je Je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 Berka birthday maman Tu sais ça Je suis né Oh Je parle un petit peu français un exercice